Raymond Seré met het NOS-journaal. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De aanrijding vond plaats op de Breda'se weg, een vrij drukke weg in Tilburg. De politie is op zoek naar een klein model donkere auto met een kapotte achteruit... en waarschijnlijk behoorlijk wat schade aan de voorzijde. Op Twitter roept de politie een ooggetuige op die direct na de dodelijke aanrijding... hard op het kenteken van de wagen zou hebben geroepen. Een jongetje van zeven jaar is het slachtoffer geworden... van extreem pestgedrag op zijn school in de Noorse plaats Alta. Hij is door een groepje jongens van 11 en 12 jaar uitgekleed en mishandeld. Het jongetje werd aan zijn voeten opgehangen... en het groepje pesters heeft hem tot slot bekogeld met stenen... die zijn hoofd en rug raakten. Dat schrijft de plaatselijke krant Alta Posten. Uiteindelijk werd het slachtoffertje ontzet door een leraar die zag wat er gebeurde. De directie heeft excuses aangeboden en de zaak overgedragen aan de politie. Met het jongetje gaat het volgens zijn vader naar omstandigheden goed. Mensen die een huis willen kopen kunnen volgend jaar wat meer lenen. Het kabinet verhoogt de zogenoemde leennorm na een advies van het Nibud. Door de toegenomen koopkracht, de lage inflatie en de belastingverlagingen is een kleine verruiming mogelijk. En ook mag een flexibel inkomen volgend jaar zwaarder meetellen bij de hypotheekaanvraag. Iemand met een inkomen van 35.000 euro kan straks 6.000 euro meer lenen dan nu. CNA sluit vier filialen, maar zegt met nadruk dat deze sluitingen niet het begin van het einde zijn. De winkelketen heeft 132 winkels in Nederland, maar de filialen in Nijverdal, Pijnakker en Twee in Utrecht moeten volgend jaar sluiten. De winkels draaien te weinig omzet.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 Nieuwwaarts muziek hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier en voor de komende twee uur in dit Nieuwwaarts muziekprogramma op CFM Zandvoort. Het is vandaag aflevering 1200. En 1200, ja, dat is dan toch weer een, een feestje waard. En dat gaan we vieren op de volgende wijze: dat ik de 30 ...absolute nieuwe tracks gaan draaien. Of uit de nieuwste albums, de 30 nieuwste albums... ...die uh, afgelopen tijd bij Peace Radio zijn binnengekomen. Het eerste album, en dat is een club die ook een feestje viert... ...dat is maar dan een veel groter feest. Dat is Arc Music. Ze hebben een promotie dubbels uitgebracht... ...met uh, Celebration World Music. 50 years, 40 jaren bestaan zij al... En hebben ongelooflijk albums uitgebracht. Al van muziek over de hele wereld. Nou, dat is natuurlijk een feestje waard. Ik kon er zelfs naar een feestje toe van hun. Ik moest er natuurlijk afslaan, wat te druk hier. En, uh, maar goed, uh, desalniettemin is het toch uh, heel erg leuk dat, dat er aan je gedacht wordt. Ga dus lekker voor zitten. Je kan het allemaal uh, naluisteren en nalezen op peacefulradio.info. Ik wens je veel luisterplezier. Ik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 just so heavenly Will you take this golden ring and will you marry me These are my precious days These are my wonder days These are my one true heart